Goedemorgen. het is drie minuten over vijf. Je luistert naar 4-7, Radio 1. We hebben het over plekken waar je graag zou willen zijn. En uh, Jos, nogmaals, goedemorgen. Ja, hi. Hoi. We, uh, ja, we hebben het over jouw top vier eigenlijk. <laughs> we, ja. zijn, we zijn al op uh, mooie plekken geweest. En wat, uh, wat is je nummer twee? Ja, nummer twee met stip. Dat is uh, India en met en Delhi. Mm -hmm. en ben je wel eens in India geweest? Nee, ben ik nog nooit geweest. Nee. Ja, het is... Uh, uh, uh, um... Zal ik dat even uh, een, een verhaaltje over vertellen? Ja, graag. Ja, doe maar. Ja, ja oké. Okay. Nou, ik kwam daar aan en het was verschrikkelijk. Uh, Dan kom je dus uh, uh, meteen in een heksenketel van, van verkeer. Uh, je ziet daar je koeien langs de weg liggen, want die zijn heilig. En die lopen zomaar door het verkeer heen, die koeien. En, en dus een, een, een, een, nou, dat verkeer daar, daar kun je geen voorstelling van maken. Het is allemaal door elkaar. Of zijn scootertjes die dwars tegen het hele drukke weer inrijden. Het is een chaos daarin. Ja, ja. In het verkeer dan buiten, hè? Dat wil je dus niet weten. En dan zie je dan zo'n jongetje... en die is dan als dat aapje van Hanneman verkleed. Ik weet niet of je het verhaal kent van Hanneman. Nou, niet zo goed, dat, maar dat ga ik nou niet vertellen, maar die was als een klein aapje verkleed... en die loopt dan door die drukke auto's uh, heen... en die gaat dan bedelen. En dat is, uh, ja, dat is zo hard scheurend Dus de armoede en de, de, de, de, de, de stress... En ik was natuurlijk, uh, uh, uh, uh, net als in Barcelona, ook een vredesconferentie. Ik was op weg naar een vredesconferentie. Ik ben daar veertien dagen geweest bij uh, een goede vriendin van mij. Mm -hmm. Ik ochtend dus ochtends sapaties, smiddags zapaties. en Heerlijk, uh, man. Uh, en toen kwam ik dus ik, op die vredesconferentie. Uh, en dat was zo'n contrast met uh, Delhi, zeg maar... Nou, een heksenketel, dat wil je niet weten. Nog erger dan hydro, weet je wel. Ja. En daarbinnen, daar is het zo stil, zo rustig. Een voorbeeldje, hè. Dan is dan zo... Je hebt daar een kostensysteem in India, hè? Ja, ja, ja. En daar is dan zo'n hele eenvoudige man. Die is daar die wc's en poetsen en zo. En die komt dan naar buiten. En die kijkt me dan aan. En dan, dan, dan zegt hij uh, namaste. Dan groeten ze zo heel beleefd, hè. En dan kijkt hij me aan met die ogen. En dat is een, nou ja... Ongelooflijk. Uh, um, dus, dus, dus hij heeft een hele simpele baan. Maar, maar het innerlijk, uh, ja, daar kan ik een puntje aan zuigen. Maar, dus, maar heb je, je, dan dan heb je dan een dan moment gehad dat je, want je, toen je daar kwam, was het een uh, enorme chaos. Ja, ik denk dat niet. De, kant, niet... de buitenkant was ja, ik was daar in een, in een vredesconferentie en daar binnen, dat binnen dat was echt meer dan het paradijs. Want, je, want ik kan me voorstellen dat je, je niet meteen heel erg thuis voelt en op je plek voelt als je in, in die, die, die, die chaos terechtkomt aan de buitenkant. Die chaos, dan. Chaos niet, maar in dat, uh, in, in dus dat conferentieoord... waar die, waar die uh, meditatie en die uh, uh, vredesconferentie was... dat was echt meer dan het paradijs. Dat was hm. zo mooi. En de mensen, weet je wel, het eten... de, de, de chef-kok kwam dan naar me toe... en dan kwam hij me nieuwe gerechten brengen uit de keuken... en dan kwam hij me vragen hoe geweest was. Dus de, de innerlijke beschaving eigenlijk. Weet je wel. En ook dat dat stuk... Dat was zo mooi met bloemen en dat was echt gewoon paradijs, snap je? Dus dat was, door dat contrast werd dat natuurlijk nog veel sterker. Ja, ja, precies. Ja. En de, omdat het natuurlijk van de buitenkant zo chaotisch lijkt en is ook wel natuurlijk... Uh, dus ik ja. zou niet willen zeggen Delhi, maar met name uh, die plek waar die vredesconferentie was. Ja. En, en met name ook, uh, want we hadden het net over Atlantis. En ik denk dat Atlantis, en dan ga ik dus ook naar mijn plek 1 toe uh, praten als dat mag. Ja, zeker. Want Atlantis, kijk, uh, we hebben uh, uh, allemaal verlangen naar uiterlijk geluk en innerlijk geluk. Hè? Allemaal. Ja. En als baby ben je geboren en als, als, als je, uh, toen mijn zoon geboren werd, ja, toen zag ik, hij was gewoon op een plek van binnen, uh, ja, ongeloof. Ja, dat zie je soms. Sommige mensen kunnen dat zien aan een baby. Dat uh, als ze soms uh, zo liggen... In, uh, ik weet niet of je, heb je kinderen... Nee, nee, nee, nee. nee. Dat moet je eens proberen. <laughs> ik zal eens over nadenken. Dan moet je vooral proberen... die eerste drie jaar... Uh, goed uh, te, te bestuderen, te kijken. Want ja? zo'n baby zit echt... Het ongelooflijk bewustzijn af en toe. Nou oh ja, die, is, die voelt zich helemaal, uh, helemaal, komt, he, helemaal lekker met zichzelf. Sommige baby's die kunnen heel, heel diep in dat innerlijke licht gaan af en toe. En dat is echt, nou dat is dat is als Atlantis, uh, en het paradijs niks bij. <laughs> ja. Oh. Maar ik voel dat namelijk ook, snap je? Dus dat is helemaal te gek wat die baby's voelen. Daarom weet ik het ook. Want zij, waar zij zijn, daar ben ik dus ook. Maar, dat, maar dat, is dus, dat is dus eigenlijk de plek waar je wil zijn, zeg maar, gewoon in. in uh... In... Het innerlijk geluk, snap je? Dus als, als ik, als ik op, op, in Delhi zit en ik ben zelf ongelukkig, het probleem is, uh, hoe heet je ook alweer? Luc. Luc. Het probleem is, je neemt jezelf mee. Dus als ik in New York of in Barcelona of ik in California of Delhi zit en ik ben extreem ongelukkig, dan is het gewoon kloot. Ja, dan maakt dat niks uit. Nee, dan voel je je daar ook niet lekker. Wat het grote probleem is van het menselijk bestaan, het drama... Maar ook de kans van het menselijk bestaan is dat je jezelf altijd meeneemt. Dus als je extreem, eh, of niet extreem, als je tevreden bent, en mijn moeder zegt dat altijd maar eh, tegen mij, als je maar tevreden bent, als je echt innerlijk eh, rust hebt en tevredenheid en helderheid en geluk, eh, gewoon het innerlijk, ja. dat je goed zit, dan, eh, dan, dan, dan daar gaat het in. En ben jij dat altijd dan? Want dat is wel lastig natuurlijk om altijd maar tevreden te zijn. Eh. Ik kan, ik, ik, ik, ik ben dus op die vredesconferentie. Dat is van. van uh, ik werk voor Words of Peace Global. Heb je er wel eens van gehoord? Nee, ken ik zo niet. Maar nee. nou, de doelstelling is uh, dat 7 miljard mensen uh, genoeg te eten hebben. Mm -hmm. uh, uh, uh, want ik ben gezondheidswetenschapper en okay. dus daarom zet ik ook die humanitaire projecten op voor de wereldvrede. Yeah. Uh, dat uh, iedereen schoon water heeft, goede hygiëne, een goede gezondheidszorg, uh, goede middelen van bestaan. Dat is dus het uiterlijk geluk, hè? beschrijf mm -hmm. ik nou even. Want als je diarree hebt, is niet fijn, toch? Nee, nee. Eh, of als je verkouden bent, is dat niet fijn. Nee. Dus of, of als je in een land woont uh, waar oorlog is, ik woon hier in Nederland, nou dat is een van de beste landen ter wereld en dat zit in de top 10 meestal, qua uiterlijk geluk. Ja, hè? ja, ja. Eh, uh, maar, um, ja, innerlijk geluk is natuurlijk veel belangrijk. Maar het probleem is als ik naar Delhi ga, en het is daar te gek, en in, dat in die meditatieconferenties uh, en in die vredesconferenties, je voelt iedereen te gek, maar ik voel me hartstikke kloot en ik zit in de hel innerlijk, yeah. ja, dan is het voor mij toch niet leuk. Nee, je? nee, nee, nee. nee, nee. Dus ik een... wou zeggen, nummer één plek is dat bij jezelf, yeah. jij bent dat, en, en, en jij als je gelukkig bent. En Words of Peace Global heeft dus als doelstelling niet alleen dat iedereen uiterlijke uh, geluk kan hebben, hè, dus genoeg eten met name, mm. en, uh, en genoeg medische zorg ook, dat zijn de maar dat is wel het doel van de projecten die ik opzet. Hè. Ik heb dus een team vrijwilligers en dan zet ik uh, projecten op voor dat uiterlijk geluk, zeg maar. Hè. Uh, uh. Maar het belangrijkste is natuurlijk, daar gaat Words of Peace Global ook over, uh, is uh, uh, dat je zelf leert, uh, Carl Jong, die, die, die ken je wel, hè? Ja. Die heeft een ongelofelijke uitspraak gedaan. Hij zei... Uh, als je naar buiten kijkt, dan blijf je maar altijd dromen. Hè? Dan is alles illusie. Dat zei Boeddha ook. Hè? As far as you can see, it's all illusion. Dus als je naar buiten kijkt, is allemaal een illusie. Want alles is vergankelijk. Alles wat jij nu ziet. Is hey, yo, hey Jos, als je, als je, want ik vind het mooi, hoor. Ik vind het prachtig uh, wat je zegt en volgens mij uh, kloppen er ook heel veel dingen van. Maar ik kan me ook voorstellen als jij uh, als jij, uh, nou ja, de, de, de, zo, zo lekker tevreden bent en zo en weet ik, dat, dat, dat mensen dan ja, die hier in Nederland zijn we toch allemaal best wel nuchter daarin en denken van, nou, het zal me wel. ik wil gewoon een biertje drinken en verder niks. Goed. Een biertje ja? drinken is goed. Kijk, dat is allemaal uiterlijk geluk. En dat heb je nodig. Kijk, als ik geen geld heb om de huur te betalen, mm. denk je dat ik dan blij ben? Nee, nee, daar word je niet gelukkig als van ik, Als ik naar de koelkast ga en er zit niks in uh, drie maanden lang, denk je dat ik wel blij van word? Nee. Dus uiterlijk geluk, hè, uh, Lou, uh, uh, Luc, dat is ontzettend belangrijk. Ja. En, en ik ben super blij dat ik in Nederland woon. Ja. En niet in uh, Benin, snap je? Ja, ja, ja, ja. Het, je allemaal, nee, het is makkelijker natuurlijk dan, uh, dan uh, op dat soort plekken. Ik, ik heb heel veel gereisd. En als je dan terugkomt en je ziet met name die armoede in India en zo... Ja, dan voel ik me zo bevoorrecht alleen al vanwege we het uiterlijk geluk. Maar ja. innerlijk geluk, uh, Luc, uh, is nog belangrijker. Ja. Staat genoteerd, Jos. Joseph... En, en, en die, die plek van binnen, dat zei dus Carl Jung... Ja. Eh, als je naar buiten kijkt, dan droom je. En dan blijf je in een droomwereld, weet je wel. Dat is eigenlijk allemaal illusies. Allemaal van, bijvoorbeeld je vriendin kan weglopen, ik hoop het niet voor je. Je geld kan gestolen worden, je huis kan afbranden. Ja, dat is allemaal eh, heel vervelend wat ik nou zeg. Maar dat is echt waar, dat kan gebeuren. Hè? Ja, ja, ja, ja. Als je iemand in de flat... Nee, dat ga ik niet vertellen. Dat is een verschrikkelijk verhaal. Maar er kunnen verschrikkelijke dingen gebeuren. Hè? Ja. Maar eh, eh, Carl Jung zei, van, als je naar binnen kijkt, dan word je wakker. Dan word je gelukkig. Dus er zijn vier manieren waarop je naar binnen kan kijken. Oh, laten we ze niet allemaal. Ik moet ik even. Effe... We gaan. We gaan... Maar wat, ik, wat ik wil zeggen is dat. Uh, in onze zeer materialistische uh, Nederlandse en Europese en westelijke samenleving. wordt uiterlijk geluk enorm overschat. Ja? En innerlijk geluk wordt enorm onderschat. Maar mensen, maar jij denkt ook van innerlijk geluk is iets dromerigs. Eh, nee, als jij met je vriendin ergens lekker zit. en je voelt je allebei happy. nou, is dat belangrijk of niet? Nee. Ja, wel, ik, ik heb het gevoel alsof ik dat geleerd heb. Dat gebeurt ook weer niet zo vaak. Maar, maar, maar ik, ik, euh, nou, ik heb verschrikkelijk veel meegemaakt. Dus als je mij zou leren kennen, <tus> dan... Meestal na vijf minuten vallen mensen helemaal van hun stoel. Dus, en dan, dan, omdat ze dat nog nooit meegemaakt hebben. Nou, mee euh, mocht je nou, mocht je nou uh, vaker wakker zijn op dit, uh, op dit tijd, bel gerust. Want ik vind het leuk als je belt met je verhalen. Dat, uh, weet je waar dat uh, in essentie mee te maken heeft? Ja. Eén woord, ja? bewustzijn, uh -huh. weet je wel. Als je heel wakker bent, dan ga je gewoon dingen ervaren en zien. En dat is dus ook wat Carl Jung zei. Als je naar binnen gaat kijken uh, en als je zelf goed in je eigen voel zit, dan word je heel erg wakker. Ik zoek ook altijd het positieve, weet je wel. Daarom zei ik ook over die vier radiomensen. Daar voel ik een zekere liefde, respect, maar ook speelsigheid. Niet de religieuze bullshit allemaal, maar mm -hmm. dat wil ik allemaal niet. Weet je wel? En, en ik had het die vier eigenlijk niet moeten noemen, want er zijn er veel meer die heel leuk zijn. Dus dat zeg ik even tegen al die anderen die meeluidt. <lacht> anders, anders voelen zij zich... Het uh, is altijd super asociaal om een top drie te noemen. Ja, dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Dus eigenlijk, Luc, ik schrap je bij deze uit. <lacht> heel goed, dankjewel Jos. Ik spreek je en later altijd, weer. Hè? Ga, anders gaat het niet goed met je. Jos, leuk dat je belde, dankjewel, hè. Okay, uh, 080121 08011210801121. Crack the playlist. En dan niet alleen maar met uh, mooie verhalen, wat je kwijt wilt. Maar ook voor jouw favoriete muziek. Het is weer uh, tijd voor Crack the Playlist. En uh, dat doen we normaal gesproken met, uh, met mensen die uh, joh, prominent zijn, hè? bekende Nederlanders. Dat soort types allemaal. Maar zo nu en dan vinden we het ook leuk om... Uh, nou, eens te kijken welke muziek jij leuk vindt eigenlijk. Heb je een plaatje in gedachten waarvan je denkt... nou, die zou ik wel willen horen. Of uh, eentje waarvan je zegt... nou, ik, uh, ik hoorde laatst op een feestje hoorde ik een plaatje... en die ging zo en zo en zo. Ik weet het niet meer zo goed. Weet jij het en kun je hem draaien? Of misschien heb je wel een uh, die... Uh, waar je gewoon een hele mooie herinnering aan hebt. Of, of misschien wel eentje die past precies bij de dag van gisteren. dat zou ook kunnen natuurlijk. maakt mij allemaal niet uit. 0801121 0801121 muziek die je graag wil horen hier op Radio 1 in de nacht van 4-7. We hebben nog drie kwartier te gaan, dus uh, kom maar op met je muziek. 0801121 we trappen af met The Animals, The House of the Rising Sun. The Rising Sun. Mooie platenstad. Oh, man. Echt een klassieketje, is het? Hè? Um, mooie plaat is dat. We gaan naar uh, Egbert. Egbert, goeiemorgen. Een hele goede morgen, Goeiedag. Um, ja, we, hebben het, uh, we hadden het over uh, plekken waar je graag zou willen zijn, maar we hebben het inmiddels over muziek. Uh, ja, uh, platen die je graag zou willen horen. We hebben nog een 40 minuten te gaan, ongeveer. Heb jij er eentje in gedachten waarvan je denkt, nou, die, die zou ik wel eens willen horen? Ja, die sluit perfect aan bij de vorige. Dus, nou, dus bijna dezelfde tijd, iets later, denk ik. Ja. Dus uh, Deep Purple met Child in Time. Child in Time, dat is echt de, een van de grootste klassiekers die, die er bestaat, natuurlijk. Maar, maar, waarom kan jij daar geen genoeg van krijgen, van zo'n uh, zo plaat? Nou, hij, hij, mijn vader is uh, voor tien jaar terug overleden. Ja. En het, dit was een plaat. Als ik die boven op mijn kamer draaide, dan werden er beneden de stoppen eruit gedraaid. Oh, ja? Ja, alleen had die, had die ouwe had het niet door dat, uh, dat ik op dezelfde groep zat als dus de woonkamer. Ja. Dus ik kon nog geen televisie meer kijken, dus <laughs> ik zat heel snel en was de salon er wel achter. Maar jouw vader moest daar niks van weten van die, uh, van die muziek? Ah, vind je gek. Je als, die, als mijn vader dan geleefd had, ja. dan was hij nu 87 geweest. Ja. Nou, uh, ik zat in time ja. was in mijn tijd, toen was ik een jaar of 17, 18. En ja, toen was hij was hij al was, was ook al bijna uh, 50 vijftig, denk yeah. Zeker. Yeah, ja, de of 50 was hij toen al. Yeah. En ja, bij ons thuis werd alleen maar uh, uh, alleen, ja, Johnny Jordaan, uh, Johnny Hoes, uh, Vera Lin, dat soort muziek gedraaid. Yeah. Daar dus ben je, ik dus mee opgegroeid. Maar is, ja, goed, de, op een gegeven moment ging ik naar de lagere, van de lagere school naar de grote school, naar de LTS. Yeah. Ja, en uh, dan ging ik mij even muziek draaien. Ja. Ik kwam dus met uh, andere muziek in aanraking. En daar was dus Child in Time onder andere één van. En, uh, en, uh, want dan, en dan kom je thuis met, met Child in Time, in een huis waar normaal gesproken uh, de, de, de, de klassieke smartlab wordt gedraaid. Is, is, ja. er, is, er, is er een soort discussietje geweest van nou, uh, nou echt, moet je dat nou wel doen? krijg je dat niet? generatiekloof hoe ja. ze dat mooi? Ja, generatiekloven. Is dat ik dan denk dan dat wel. jij dat ook wel op gaat met jou wel leuk? Ja, ik heb zo'n periode gehad. En uh, ik zal het kort houden, het gaat niet over mij, maar ik heb zo'n periode gehad. Ik, hield een beetje van, van, van die punk -rock muziek van uh, ja van die pretpunk was het dan ja, ja. Ja, het was echt uh, als ik dan nu op terugkijk denk ik van nou <laughs> <Weet, laughs> maar volgens mij denk ik dat alleen maar ook om, ook om een beetje ja dat je je gaat toch een beetje zoeken van wat vind je leuk hè en, ja. ja uiteindelijk blijven dan ja, de goede ik in die tijd, uh, ja ik weet nog heel goed mijn allereerste singeltje wat ik kocht ja dat was in 1965 dat was de uh, yesterday man van Chris Andrews oh uh, zelfs dat was al te hard. <laughs> ja, het is dat, hè? Ja, dat was het geheel muziek. Maar ben jij nu ook dan zelf. Heb je, heb je kinderen? Ik heb één zoon, ja. Heb je, en en is, is jouw zoon dan ook weer. Die, dat, dat, hij, dat, dat je ook een klein generatie conflict uh, voelt met je eigen zoon? Nou, conflict niet. Uh, kijk, nee. hij is opgegroeid met onze muziek. Ja. En hij heeft dus nu zijn eigen muziek. Dat is dus die takken die, die, die, die, die je er nu in de, de discotheek hoort. Ja. En wat je dus ook, waar de jongen het net over had, uh, op, op, op uh, Sensation hoort. Ja, Sensation, ja, ja, van die dance Ja, dat, muziek. Soort muziek, dat soort muziek moet je dan denken, dus uh, techno en, en weet ik het allemaal. Ja. Ik wil echt niet zeggen dat ik alles niet mooi vind. Nee. Of, of dat ik alles lelijk vind. Uh, ik had laatst uh, zoals dat, dat noemen van Asher met, uh, met David Guetta. Oh ja, ja, met ja. ja. Uitje, dat vind ik verschrikkelijk mooi. Ja, dat vind je wel goed dat, dat, dat, Ja, dat vind, ik, dat vind ik echt verschrikkelijk mooi. Ja. En zo'n traffic van DJ chesto ja. ja, dat vind ik ook wel mooi. <laughs> Maar goed, dat is dus zijn muziek. Maar goed, hij is dus nu heel veel aan het mixen. Ja. heb zo'n mixer hebt bij de computer, hij is hij heel veel aan het mixen. Niet alleen voor hemzelf, maar ook bij die disco waar hij zo en toe werkt. oké. En ja, het is niet mijn muziek. Ja, maar goed, dat is echt. Ik bedoel, dat is smaak, hè? Is dat natuurlijk ook. Ja, maar zoals deze. Child in Time with Deep Purple. Smoke on the Water. De live uitvoering van Deep Purple. Creedence Clearwater Revival. Eh. Hoe heet het ook alweer? Uh, money for nothing. Uh. Uh, de uh, de uh, Digimonstraat, die, die die die ja. Dat, die vind je ook, ook wel heel mooi. Ja, ja. ja, dat is ook wel goede muziek, natuurlijk. Ik ga, ja. ik ga zo wel even Challenge Time wel, uh, wel draaien. Ik hoor hem en ik dan, uh, luisteren. Ik zet de radio over aan en luister ik wel. Lijkt me een goed plan, lijkt me een goed plan. Weet je wat, ik, ik draai hem nu wel vast, joh, kan mij schelen. En dan, uh, we, we hebben wat mensen in de wacht hangen, die moeten heel even wachten. Draaien we eerst even Child in Time en daarna komen we weer terug. Dankjewel, wel. Uh, Oké, okay, dankjewel, Luc. Uh, oh, ja. En fijn uitzending nog. Jo, dankjewel, komt goed. Hoi, hoi. Groeten, hoi, hoi. Child in Time, Deep Purple, op Radio 1. Radio 2 belders ze willen hun top 2000 plaat terug. Child in Time, Deep Purple hier op Radio 1. Leuk hoor, mooie plaat, mooie plaat. Uh, Willem, goeiemorgen. Wie? Willem. Ja, dat ben ik. Ja, ja dat moet ik al. Ik, ik ben een, een vervent Radio 1 luisteraar, radio Ja, voor het eerst uh, op de radio. Ja, nou, uh, welkom, zou ik zeggen. Ja. Ja, waarom, waarom heb je nooit eerder gebeld? Ja komen er niet door en zo. Ja, ja dat kan ook. Hè. Je hoeft ook niet altijd te bellen. Ik, bedoel, ik denk dat er namelijk uh, dun mensen zijn, Zeker nog, ik weet het al zeker, die nooit bellen. Ik vind de, de muziek van Ryan Adams, dat vind ik dat dat veel te weinig uh, hoorbaar is op, uh, op een goede zender als Radio 1 of <laughs> Radio 3. Ja, gewoon te weinig Ryan Adams. Dus niet Brian Adams, maar wel. Ryan. Ja. Wat, uh, wat, uh, hij is uh, bekend geworden, geloof ik, maar dat, uh, misschien ben jij wel zo'n fan die mij kan... Uh, die, die mij kan zeggen dat het niet zo is. Maar met, met New York, New York toch? Dat liedje van. Ja, klopt. Ja, dat is Ja. ja, ja. ja. Oké. Okay. En, uh, en, en, en ben jij fan of, of liefhebber? Ja, ik ben wel een fan. Ja? <laughs> Heb je ooit al eens live gezien? Nee, ik vind, zo, ik vind heel veel muziek mooi. Dus dan is het soms heel moeilijk uh, om te zeggen dat je ergens een fan van bent. Ja, dat is waar ja. Ja, dat is waar. Want wanneer, wanneer houdt het dan op, hè? Het fanschap. Eén keer en... draai ik hard, hele harde trends en de andere keer is het hardcore. Hm. <laughs> En dan weer Neil Diamond. Dat ga ja. ik ook wel. Weet je, weet je wat ik. Ben jij, ben jij zo iemand die ook de muziek hard aan heeft in de auto? Nee, ik heb geen auto. Oh, je hebt geen auto? Ja, dan kan je ja, in de huiskamer een gigantische stereo staan. Oh ja, ja precies. Ja. Want ik vind altijd. Ik vind. Ik uh, bedoel, uh, mensen mogen houden van de muziek die ze leuk vinden. En, uh, en uh, alleen maar prima. Maar ik vind altijd. Als, uh, als je in de auto zit. En. De, de, de, ik heb ook altijd harde muziek aan. Maar mensen die heel hard van die. Uh, uh, um, uh, van die dikke trends aan hebben in de auto. Ja. Ja, dat, dat vind ik altijd zo vreemd. Dan denk ik, van, dat is toch niet... ik, ik reed gisteren reek door de, met de fiets reek door mijn eigen straat En toen kwam er een auto aan. En die hoorde je echt al van drie kilometer aankomen. En dan hoor je alleen maar. Ja, die klinkt al ja, nu klink ik wel als een hele oude bok. Dan ja, hoor je dat... altijd dat, dat kunststof hoor je ja. aan de buitenkant uh, kletteren. Oh. Ja, precies. En dat, maar dat vond ik vroeger altijd al vreemd. Dat dacht ik altijd al. Nou, dat is toch, dat, dat, dan zit je niet lekker relaxed in die auto. Nee. Want je moet, toch een, je moet toch een beetje ontspannen in die auto zitten, anders... Dat uh, om... zou ik niet tegen kunnen. Nee, nee, ik ook niet. helemaal niet, als het een beetje druk is, dan uh, helemaal gallief word je ervan. Ja. Maar goed, maar jij houdt dus van, uh, van Ryan Adams. En heb je, ben jij ook iemand die dan uh, s ochtends vroeg uh, eerst wat je doet, even de muziek aanzetten? Nou, ik ben al twee nachten wakker op het moment. <laughs> Hoe kan dat dan? Lekker computeren, lekker Radio 1 luisteren, muziek luisteren. En je hebt uh, nog niet besloten om naar bed toe te gaan? Nee, dat... Uh... Ik gebruik wel eens wat middeltjes uh, ja. en dan krijg je dat. Ah, je, bent, je bent gewoon nog wakker en, uh, en je kan gewoon niet ik in slaap ben, komen. Ik ben een hippie. Ja, je bent een hippie, ja. Heb je dat dan je, gebruik je dat dan in je eentje? Dan van, ja, het is weekend, acht. acht. Ja hoor. Ja? Beetje, beetje, beetje pep. Ja? En dan, gewoon, uh, dan blijf je wel wakker op. Ja, ja en, ik, dan heb je alle energie om alles te doen wat je wil. Ja, het, ja. ja het, het klinkt als een soort reclamespot van nou, je zou het zelf eens een keer moeten proberen. Ja, ja. Want niet allemaal, dan had je eigenlijk ook op sensation moeten zijn. Nee, dat, dat trekt mij dan weer, nee, juist niet. Nee, 40.000 mensen in de arena, dat, uh, dat nee. zie je niet zo zitten. Nee, nee, dan ga ik liever naar wat kleinere houseparties. Ja. Ja, ja, dat kan natuurlijk ook, ja. Nou ja, op zich besteed je je tijd zo wel goed natuurlijk. Uh, alleen, ik heb wel een ja... beetje gezien met die houseparties. Ja? Het gaat, het gaat altijd veel te ruig. Ja. Het, uh, de, de, de, je, hebt, je, hebt, je hebt er meerdere meegemaakt, begrijp ik. Ja, zeker, ja. Ah. Uh, inmiddels uh, denk je van nou, uh, toe voor mij thuis, niet meer. Thuisfeetjes vind ik leuk, met ja. als er maar een goede stereo staat, dat is ja. belangrijk. Nou ja, die heb je en daar kun je Ryan Adams op zetten. Dus ik zou zeggen, zet hem even hard. Dan ga, ik ga even een rustig plaatje draaien, misschien kom je wel in een soort, uh, in een soort rustig sfeertje. Ja, precies. Ja, een ja. goede DJ die uh, trekt de mensen van beneden precies, weer naar boven precies, en andersom. <laughs> en nou, er komt hierna nog een plaat. Echt Weet ik zeker dat je uit de slop komt. Maar nu heel even, even een beetje bijkomen met Lucky Now van Ryan Adams, oké? Okay?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 And the dog feel like somebody I don't know Are we really who we used to be am i really who i was Ryan Adams en Lucky Now Anya Ja hey hey jij hebt een plaatje Goedemorgen. uit Goedemorgen. je hebt een plaatje uitgekozen we zijn er nog even naar op naar op zoek want hij is uh, ja hij is niet zo bekend natuurlijk <laughs> ah ja, ik kom zo bij Ik draai één plaatje. Je, sta, je hangt al heel lang in de wacht, dus we gaan hem zeker draaien. Ik doe één plaatje nog en dan kom ik bij je terug. Vind je het goed? Is prima. Dat is, je hebt een plaat uitgekozen. Nou, da, daar staan mensen, weet ik nu al, staan ze om te springen. 100%. Oké. Okay. <laughs> Tot zo, hè? Tot zo. You. Welke plaat wil je horen? 0800 1121 Het allerleukste liedje. Oh, ik zou het echt niet weten. Uh, uh, lying in the Morning Sun. Die vind ik leuk. Uh, dat vind ik een vrolijk nummer. Gewoon krijg je goede zin van lekker weer. Dan heb je dat nummer op staan en dan heb je topdag. Ik am een man, you see, and one day I will be a lion in the morning sun. Lazy pulling daisies it do be past three, een line in the morning sun. One day, I'll get back and sit in my chair. I'm People Lying in the Morning Sun. Nou, Anja, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, daar zijn we dan. Je hebt een plaat uitgekozen, Anja, die je graag wil horen. Uh, wat, ja, iedereen kent dat. En uh, uh, ja, dat is echt de, de, misschien wel de ultiemste klassieker der klassiekers. Ja, vind ik wel. Ja, toch? Ja, het is wel. Wat heb jij met die plaat? Op die plaat heb ik mijn man leren kennen. Oh ja? Ja, is het meest onromantische liedje wat er ooit is? Wel een beetje, ja. Want het, als ja. je dan nou goed naar de tekst luistert, het, uh, het loopt het allemaal niet zo heel goed af. Nee, nou, ik ben al 31 jaar getrouwd. Dus nou, het gaat nog steeds goed. <lacht> <lacht> Hoe ging dat toen? dan? Want dan, uh, uh, je, je stond hij dan tegen, tegenover elkaar te dansen zoals je doet met dit liedje? Uh, ja, eigenlijk met een hele grote groep, hè. In twee rijen tegenover elkaar. Ja. En ik kende hem al. Ja. Maar die rij die schoof steeds op. En op een gegeven moment sta je dan tegenover elkaar en toen klikte het. Ja, Toen was het en kijk, je, het, dan, want dan, uh, ik kan, de, je zingt dan altijd naar elkaar, hè? Echt zo, ja. dat, dat je zo die tekst en dan de man zingt aan de mannenstem en de vrouw doet aan de vrouwenstem. Ja, dat klopt. <laughs> dat deden jullie ook? Dat deden wij ook. En ik je... was de muziek goed hard. Aangezien ja, ja, je... ik kan zingen. Dat... <laughs> je, je hoeft het niet per se te playbacken, want ze hoorden je toch allemaal niet. <racht> en uh, wist je toen meteen, toen je, toen je hem zag, van... nou, dit zou wel eens de waarde kunnen zijn? Mm, ja, eigenlijk wel. Ja? Ja. Oh. Is het leuk om, om 31 jaar getrouwd te zijn? Ja, hartstikke leuk. Anders ja, had ik je niet zo lang. Nee, dat hebben. is ook wel. Ik ben nu namelijk nog, nog niet eens één jaar getrouwd. Ik vind nog oh, het nog fantastisch. Oh, ik best mee, hoor. Ja, in, in, in, in, ja. Nou, precies. Maar 31 is wel. Dan, dan moet hij nog 30 jaar zijn. Pff, dat is lang. <racht> <racht> nee, ik vind het leuk, ik hoor. Doorgaan, dus. Ja, dat is, hoe oud ben je dan nu? Ik ben nu 51. Oh, dan ben je hartstikke vroeg getrouwd. Op mijn 21ste. Poh, dat is vroeg. Nou, in die tijd was dat, nou nee. Ja, dat is ja, waar. Jij was in die tijd ook vreemd, want je ging samenwonen. Ja, oh, je ging... Uh, de, de, de... Iedereen ging samenwonen. Ja? Wij zijn altijd al een beetje dwars geweest. <laughs> Jullie gingen gewoon lekker trouwen. Wij zijn gewoon lekker getrouwd. Ja, uh, heb je wel goede herinneringen aan de bruiloft? Uh, nou, nee. Nee? Hoezo niet dan? Um, onderweg naar mij toe heeft mijn man een heel zwaar auto ongeluk gehad. Huh, echt waar, joh? Ja. Yep. Die, die, die en dan in, die, in, de, in de auto van, de, van het bruid. Van de de mijn thuis naar mijn thuis. Jeetje. Dus die, dus die moest eerst nog even gehecht worden en zo. Ojojoj, oi, oi, oi. op de trouwdag zelf op allemaal. Op de trouwdag zelf. Ik ben ook wat te laat getrouwd, een paar uurtjes. Oei, en uh, uh, is het wel goed afgelopen allemaal uiteindelijk? Jawel, we hebben altijd gezegd, het kan nooit erger worden als die dag... <laughs> Dus dat is een positief punt dan. Ja, eigenlijk wel, ja. En wij vertellen er met z'n twee best hilarisch over. Ja. Alleen mensen die het verhaal niet kennen, zie je verbleken. Nee, ja. Maar uh, was het een eenzijdig ongeluk of, of is hij ergens tegen iemand opgekomen uh, Het was ontzaggelijk slecht weer. Ik geloof het slechtste weer in dertig jaar. Ja, dat kwam er ook nog bij. Dat was altijd. <laughs> en uh, mijn zwager die reed de trouwauto auto. Ja. Onze nieuwe auto. Ja. En voor hem reed een sneeuwschuiver zonder lichten Ja. En die zag hij te laat. Dus oh. Hij remde en ging over de kop en uh, lag op zijn kop in de sloot. Oh ja, of oh, je trui. En toen, en, uh, ja, hoe, hoe kwam jij erachter? Belden ze jou? Uh, wij ja. zijn gebeld. Ja. Maar daar weet ik vrij weinig meer van. Omdat mijn schoonvader heeft geloof ik de telefoon aangenomen. Oh ja. En uiteindelijk is hij met uh, de taxi is die, uh, bij mij thuis afgeleverd. Ja, Och, man. En toen had hij uiteindelijk nog wel getrouwd uh, na een paar uur. Uiteindelijk wel getrouwd, ja. Gelukkig, ja, die moet toch wat, die heeft die ringen toch gemaakt, hè? Ja, daarom. Ik bedoel, uh, het feestje was er toch, een ging niet Ja, precies, ja. Dus dat gaat gewoon door dan. Nou, dan heb je de plaat wel verdiend, heb je hem ook nog gedraaid op je bruiloft, of, of dat niet? Op mijn bruiloft? Ja. Volgens mij wel. Ja, zal we er voorbij zijn gekomen, dat kan bijna niet anders. Ja. Nou, daar gaat hij dan aan, ja. Oké, okay, prima. Om de 31-jarige Huwelijk maar even te vieren dan. Ja, is goed. <laughs> Oké, okay, tot later, hè. hoi. hoi. hoi. Komt ie hoor. Uh, voor iedereen die uh, wel eens een keertje tegen elkaar heeft gestaan en lekker mee zingen en zo. Meatloaf. is toch wat hè? dat er een plaat is en uh, die, uh, ja, die, wat, die iedereen kent en waar waar je eigenlijk stiekem wel een beetje een hekel aan begint te krijgen omdat je ja je hebt hem gewoon te vaak gehoord en het is het is gewoon ja het, het kan gewoon eigenlijk kan het niet meer Anja praat nu direct tegen jou nee helemaal niet maar en maar toch als je hem dan weer hoort op een feestje Gaat toch weer het hele. Gaat iedereen weer los op een of andere manier? Iedereen gaat dan weer tegenover elkaar staan en iedereen gaat weer zingen. En, uh, en zo wijzen. Stop right en dat je echt het, het houdt maar niet op, maar dit, dit gaat echt door tot het oneindige. Nou, dat is 21 december 2012, dus dat uh, valt op zich nog wel mee. Gelukkig heb je hem nog een keer kunnen horen. Paradise bij de Dashboard Light van Mietloof. Welke plaat wil je horen? We hebben nog een, uh, nou een paar minuten te gaan. Dus het kan nu nog 0801121. Ik vind Mumford Sons altijd heel leuk. En welke dan? Ja, Niet echt iets specifieks eigenlijk. Ik vind ze allemaal altijd wel leuk. Want waarom vind je het leuk? Het is net iets anders dan de rest, vind ik.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 on your hands and see the world hanging upside down you can understand dependence when you know the makers land so make your sirens call En Stands en de Cave. Robert, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Luc. Ik heb heel kort, maar ik wil ja. heel graag je plaat draaien. Welke wil je horen? En hey, you, you can make it on your road. Oh, dat is een mooi liedje. Dat dacht ik. Dat is prachtig. Zeg. En mooi ja. om zo de, de zondagochtend mee in te luiden. Dat is een goede keuze. Dankjewel, Robert. Ja, Dankjewel. Ga ervan genieten. Ja, komt goed. En een goede zondag. Tot ziens. Oké, okay, zelfs nog Hoi. Zometeen na zes uur gaan we het hebben over voetbal. Over wielrennen. We hebben een verschrikkelijke wielenweek achter de rug en we praten erover met de mannen van. Het is cool.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 Ik hebben namelijk een plaatje uitgekozen eh, van Mademoiselle19. En ik vind het een hele lastige titel, maar het is wel ons officieuze tourliedje van 4-7. Dus die ga ik straks wel weer draaien. We spreken ook met Giel Willems over de World Pride in Londen. En tips over hoe je moet zonnen. Dat allemaal na het nieuws van 6 uur.